Radio Luisteraars van harte welkom op de donderdagmiddag. En vandaag een uh, bijzondere uitzending. Nou zeg ik dat eigenlijk elke week, maar deze keer is dat echt zo. Want normaal gesproken hebben we het in dit programma over boeken, boeken, boeken. Nou, daar komt dit keer natuurlijk ook wel ter sprake. Maar we gaan het ook hebben over kleding en stijl. Want ja, wat wil je met je kleding allemaal eigenlijk uitdrukken? Kan je via kleding duidelijk maken wie je bent of hoe je voelt of hoe je wil... Ja, presenteren aan de buitenwereld. We gaan er straks uitgebreid over in gesprek met Manu en met Julian. Uh, heren, jullie uh, hebben je helemaal verdiept in uh, stijlvolle kleding... en nou is het voor deze keer jammer dat dit geen televisie is... want jullie kregen net al complimenten van uh, de dames hè, van Amsterdam FM... over jullie zo goed gekleed zijn. Waar komt dat vandaan? Dat gevoel om, om echt keurig jezelf te willen presenteren... Um, ja, het begon dat ik uh, van mijn opa aan uh, een hele lading in kleding kreeg, uh, wat hij niet meer droeg. Hoe oud was je toen? Oh, dat is niet ontzettend lang geleden. Denk. Uh, ik ben nu 22, ik denk dat ik 18, 19 was. En ik kreeg een lading in kleding van hem en uh, over hem de wat jasjes. En hij hield er allemaal wel van, maar hij dacht, nou, dit hoef ik me niet meer. En toen ben ik daar gewoon een beetje mee gaan rondklooien en... Uh, uh, voordat ik het wist, uh, is, is die ziekte een beetje uit de hand gelopen. Mm -hmm. en trouwens, Simon Mulder, ook een uh, bekende gast van dit programma. Mag je met een nette pak aan zeggen rondklooien... of moet je daar als heer toch eigenlijk een ander woord voor gebruiken? Ik denk dat uh, je die regels zelf kunt bepalen. <laughs> Precies. Hey, maar toen, jo, toen had je de smaak te pakken. Toen dacht je van, nou, ik vind het fijn om in mooie kleren rond te lopen. Ja, toen, toen ging het van rondklooien naar, uh, naar, naar uh, ja, wat geraffineerder omgaan ermee. En, um, en ik studeerde toen de tijd uh, aan de overkant van het Waterloo Pleimarkt. En dus in mijn tussenuren ging ik daar even ging, ging daar kijken. Daar kwam ik, een, uh, uh, kwam ik een mannetje tegen die daar zijn kraampje had. En daar ging ik uh, um, wat langer rondkijken wat hij wat nou allemaal had... En dat was ontzettend betaalbaar. Uh, dus dat uh, uh, bood enorm veel mogelijkheden om gewoon een beetje dit te proberen, dat te proberen. En voordat ik het wist, was het, was het dus totaal uit de hand gelopen. En toen hing mijn kledingkast vol. Goed. En toen wou je. In feite heb je nu ook langzamerhand ben je bezig om je beroep ervan te maken. Nou, dat durf ik niet, niet te zeggen, maar uh, ik, ik, run, uh, ik run een podcast. Uh, nu over, uh, over een beetje over politiek en filosofie en ook boeken behandelen we daar. Maar ik dacht op een gegeven moment van, nou ja, dat zijn allemaal wel zware onderwerpen. We zouden eigenlijk wat triviales moeten doen. En uh, toen had ik bedacht van nou, um, ik wil wat doen met, met, met live. Die, die podcast die heet Battenfieren Podcast. Ja, En Battenviere podcast, dat is een. Ja, je dat zin, als een opinievormend uh, groep mensen die bij elkaar komen van. Ja, mag ik zeggen conservatieve huizen, of is dat tekort door de bocht? Nou, we profileren ons wel als, als, als conservatief liberaal. Maar we zijn vrij breed. En we hebben ook uh, uh, de, iedereen in Amsterdam die je ons moet kennen. Rutte Groot wassink hebben we een keer in de uitzending gehad. We hebben Leo Lucas, uh, dat zijn toch wel Die zou je toch als, als links-progressief ja. bestempelen. Die hebben we er allemaal bij gehad. Uh, dus ik durf te zeggen dat we wel een hele brede blik op de samenleving. En we hebben een uitgangspunt, maar we, we, doen de, we gooien de deur niet dicht voor, uh, voor is mensen. Is het zo dat eigenlijk iedereen die de behoefte heeft om op niveau te discussiëren... die ook graag wil luisteren naar een andere en die ook wijzer wil worden... dat die van harte bij jullie welkom is? Oh zeker, maar we hebben ook van uh, lui die, die vrij links zijn of vrij uh, progressief zijn... en zichzelf ook zo zien, die uh, hebben ons ook vaak gecomplimenteerd dat wij ook... Zeg maar aan, aan onze zijde van het, uh, van het debat dan vrij kritisch zijn uh, uh, op wat daar gebeurt. En dat we daar zelfs misschien origineler zijn in de kritieken dan zij zelf. Mm -hmm. Dus daar is wederzijds is daar heel, veel, heel veel begrip en heel veel uh, dialoog over. Dat vind ik eigenlijk alleen maar mooi en dat motiveert gewoon om verder te gaan. Ab absoluut. Maar je bent ook die kant van de stijl gekomen, ja. heb je ook een, par een partner in crime, zeg ik een beetje. Maar uh, Manu, ja, vertel jij eens iets over jezelf. Uh, even kijken, ik, uh, ik ben Manu, ik uh, kom uit Togo. Ik ben twintig jaar geleden naar Nederland gekomen. Toen uh, wiskunde gestudeerd en filosofie naar het buitenland. En toen ben ik teruggekomen naar Nederland. En uh, uh, toen ben ik in de IT gaan werken, hè? En uh, ik ben een ontzettend liefhebber van stijl. Uh, uh, maar wat is volgens jou stijl? Stijl, volgens mij, uh, als ik een definitie zou geven, ...het is gewoon kleding voor man of vrouw die tijdeloos is. Van mode verandert elke keer, want een mode heeft zijn seizoenen: wintermode of uh, zomermode. Of, uh, ja, of andere soorten mode, zeg maar. Maar stijl blijft stijl. Het is gewoon tijdeloos. Want iemand die stijl heeft, of een vrouw die stijl heeft, dat herkent iedereen. Uh -huh. Dus ja, uh, um, yeah, ik heb, um, ik heb uh, die, um, yeah, die drang van mijn vader gekregen, zeg maar. Want mijn vader is een dermatoloog in Afrika, dokter. Dus die ging gewoon elk dag gewoon. Rond... Ja, praat gewoon door hoor. Dat is... Die ging die gewoon ging elk dag met vinderdasje, uh, met, uh, jasje, stroopdasje, kravaten, uh, dubbelbrusted pakken en zo uh, rond. Lopen, zeg maar, want hij had zijn, zijn praktijk bij ons thuis gewoon. En daar heb ik uh, het van hem geleerd. Want uh, ja, mijn pa is gewoon heel goed afgekleed. Dus ik dacht van ja, ik ga dat ook doen als, op zeer jonge leeftijd, toen ik elf of negen was. Toen begon ik ook gewoon zo uh, ja, zulke kleding te gaan dragen. Dus. Ja, en, en hoe oud ben je nu? Ik ben nu 36. 36 dus. Uh, ja. ja. En, wat, en, en jij bent echt altijd. Merk je ook dat mensen daar toch altijd op reageren? Hetzelfde. Ja, ik vond het want we hebben hier elke week, elke week gasten. Altijd. Maar nu voor de eerste keer dat er eigenlijk wordt gezegd: jeetje, weet je wel. Ja, dat we, klopt. Altijd. Ja, ik vind het opmerkelijk. Want in Nederland gaan men. Ja, in Nederland gaat, hen, gaat men opmerkingen maken. Maar in Frankrijk of Engeland, dan zegt niemand iets. Want daar zijn mensen gevraagd om zulke kleding aan te, te dragen. zeg maar. Maar ik merk wel in Nederland dat ik dat heel vaak hoor of complimenten krijg en zo. Dat is ook wel mooi en goed. Ja, het, uh... ga, je naar een, uh, ga je naar een sollicitatiegesprek? Dat kennen we allemaal, hè? <laughs> ja, dat, uh... precies. Exact. Dat dus. Terwijl als je in Frankrijk bent, ik ga heel vaak naar Frankrijk of, of Duitsland. Daar hoor ik bijna niemand, want iedereen is ook zo namelijk. Ja. Dus, en dan vind ik het de frappante, en ik ga ja. direct Simon Mulder er ook bij betrekken, want die zit dan een beetje sip voor zich uit te kijken. Maar <laughs> ik dat, vind het een heerlijk gesprek, ik, gesprek hoor. Ik, als je naar mijn persoonlijke mening vraagt, en dat vraag je niet, maar die wil ik toch geven, <laughs> dan heb ik eigenlijk, vind ik het altijd prachtig als mensen de stijl volbij lopen. Het, het, het, het, uh, aan de andere kant, het is ook vaak zo makkelijk als je gewone CNA kleren draagt. Of is dat een, een, te makkelijk gedacht? Want, want een mooie broek kan natuurlijk ook lekker zitten. Ja, maar ik denk dat het een kwestie van smaak is, namelijk. Nou maar goed. Is het ook niet iets dat je dan bijvoorbeeld toch want. Je merkt gewoon dat, ze hebben het wel eens over, je mag geen vooroordelen hebben. Mm -hmm. Nou, het is natuurlijk, als jullie met die drie nette pakken een winkel binnenstappen, ja. dan word je toch heel anders bekeken dan dat jullie alle drie in een, in een, in een Maar ja, u moet niet vergeten vooroordelen hebben een ernstige bron van waarheid. Nou, dus, dat <laughs> Dus dat. <laughs> dat is echt zo dus, uh, iemand die filosofie heeft gestudeerd die weet dat Want, uh, mm -hmm. ja. Want wij maken niet zomaar veroordelen het komt ergens vandaan en soms zijn ze gewoon heel fout of heel vaak zijn die veroordelen gewoon fout namelijk. maar die hebben zeker een, een, een bron in de waarheid uh, dus, ja. Ik zie je trouwens dat uh, dat er langzamerhand een, een, een, een, in Nederland steeds meer mensen komen die toch ook heel stijlvol gekleed willen zijn. Ja, dat klopt. Dat zie ik vaker en vaker. En, uh, ik werk in de IT. Vijf jaar geleden doe iedereen een t-shirt en, uh, en jeans. En nu, als ik rondloop, zie ik toch wel sommige managers... of sommige programmers soms ja, gewoon een nette blouse aan... of een nette pak aan. Dus het begint nu een beetje te veranderen, zeg maar. Dus, uh, en hoe zou dat komen? Ja, ik denk door het soort Door merken, door het zoetse Of uh, ja, andere merken die dan nu... Uh, ...pakken of uh, Colbert's heel goedkoop uh, aanbieden. En die ook heel veel uh, reclame doen. Want u, ja, bijvoorbeeld zo'n plaatje zie je overal... ...als je dan in de trein bent of uh, op stations. Dus daardoor gaat men steeds denken van... ...oh, ik heb toch wel een mooi pak kopen. Dus, uh, Doch, hè, die, uh, je hoort tegenwoordig heel veel over mei 68. Ja. En er is toen heel veel gebeurd. En... en ook een heleboel dingen waar toch de meeste mensen het nu wel over eens zijn... dat dat toch niet zo geweldig was als mm -hmm. men toen dacht. Mm -hmm. Is er toen eigenlijk niet de denkfout gemaakt... dat je bijvoorbeeld om open in de samenleving te staan... dat je daardoor eigenlijk ook een, ja, je met kleding niet al te stijlvol meer moet presenteren? Want je zag eigenlijk toen dat iedereen ging in jeans lopen. Ja, dat klopt. Ik zie het aan mezelf. Ik loop ja. al, al, al misschien 30, 40 jaar lang meestal mm -hmm. in een spijkerbroek. En denk je, eigenlijk is dat wel heel saai... Ja, kijk, ja, ik zou zeggen, uh, het is ook uh, mijn 68 is ook heel belangrijk geweest. En iedereen, iedereen ging gewoon die, die, uh, die fenomeen gewoon volgen. Het is gewoon een ja, publiek fenomeen. Zeg maar. Iedereen ging uh, mijn 68 volgen zonder zich af te vragen of het ook goed of nuttig was voor de samenleving. En dat is wel heel jammer, namelijk, maar ja goed. Wat uh, het, het volgens mij is. Um je, je hebt natuurlijk sinds die tijd heb je een soort, soort uh, verzet tegen de kleinburgerlijkheid gekregen in de mm. cultuur. Zeker in, in Nederland, want als je kijkt naar België, Engeland, Duitsland... daar heb je nog een beetje burgerlijkheid in die cultuur zitten. Mm. In Nederland heb je dat op, op Maastricht, na nou, heb je dat vrijwel niet. <laughs> en daardoor is iedereen het ook een beetje, beetje verleerd. En dan krijg je dat mensen in een spijkerbroek naar de opera gaan... Mm. En, uh, en in korte broeken en allemaal andere dingen waar je ogen uit, je, uit de kassen vallen, dat, uh, <lacht> dat, dat, dat, dat hoort eigenlijk niet. Maar we vinden het hartstikke normaal in Nederland. Maar nu krijg je dat door merken als Suit supply en um, andere made-to-measure uh, bedrijven die uh, toch op zeg maar, een 300-400 euro uh, niveau hele hele, hele mooie uh, pak kunnen aanbieden. Dan krijg je ook weer, weer een cultuur dat mensen nou, dat, die, die proeven daarvan, die willen daar meer van. Zo'n Jort Kelder komt een keer langs op tv. Nou, dat ziet er toch wel mooi uit. Nou, dat wil ik ook. En, en daarin denk ik dat, dat het, uh, om daarop terug te komen, de Lifestyle uh, project ook wel belangrijk is. Want we, zijn, we willen wel weer mooi zijn, maar we zijn het verleerd om mooi te zijn. Ja. En we kennen is het de regels ook vaak niet. niet eigenlijk dat mensen elkaar toch uh, als dieren opvoeren? Voeren. Want ja. jij zei bijvoorbeeld over de opera. Als je kijkt naar het publiek bij een opera tot en met de jaren 50, was het heel normaal dat mannen dan een hoed droegen. En zeker een ja. hoge hoed. Dat was gewoon om te laten zien aan de buitenwereld. Ik ga naar een opera of een operette toe. En dat was gewoon, iedereen deed dat. Je ziet, er was ook niemand die dat eigenlijk ontweek. En dan plotseling was dat afgelopen. En nou heb ik ook zoiets, ja, ik, kan me, ik kan me heel goed voorstellen... als jij bijvoorbeeld naar het concertgebouw gaat... Ik zou niet eens weten waar je die hoge hoed zou moeten laten. Moet je hem de hele tijd op je schoot hebben, dat is misschien ook niet makkelijk. Maar... Een chapeau-klak, dus ja, een klaphoed. Die kun je ja, onder ja. je stoel doen als ja. je hem hebt opgevouwen. Daarvoor was het, hè? Ja. Dat is een, uh, Simon Mulder, uh, ja, we, jij bent een, een bekende bij Amsterdam FM... En met de man die, al, die eigenlijk al, twee deze heren eigenlijk... Nou ja, nee, niet net geboren waren. Maar, maar, maar jij liep al jaren geleden stijlvol rond. Merkte jij toch in een stad als Amsterdam... dat je daar toch heel vaak opmerkingen door kreeg? Ik sluit me zeker aan bij, bij wat nou, de heren dat dat voor mij het, gezegd hebben. wel dat het sollicitatiegesprek... Die... Sollicitatie, of ik naar een huwelijk ga of dat ik zelf trouw. Um, voor de grap zeg ik af en toe ja. Het is toch heel raar als je ergens bij een café staat of zo. Maar ja... Yeah. <lacht> Dat, ja, maar, goed. maar op, op welk moment is dat bij jou begonnen? Want Ik neem aan dat je als puber dat je niet zo rondliep. Nee, nog niet. Nee, nee. Ik had nog niet echt ontdekt ja? um, waar mijn voorkeur naar uitging. Dat is heel langzaam gegroeid. Ik heb me dat eigen moeten maken. En uh, ja, ook uh, samen met mijn uh, kledingkast is, is mijn expertise daarin uh, langzamerhand gegroeid. Maar op het moment dat je je daarin eigen moest maken, was dat nog in een periode... Dat je bijvoorbeeld toch uh, bij internet nog lang niet alles daarop stond. Of dat je toch eigenlijk vrij uh, solo daarin stond? Een beetje wel, ja. Ik moet zeggen dat ik pas de afgelopen paar jaar uh, geesten heb ontmoet hier in Amsterdam. Uh, onder andere bij een aantal plekken uh, waar, waar men dan vaak samenkomt. Of een aantal winkels uh, die dat ook hebben. Ja. Dus in die stad van 800.000 mensen. Is er een tijd geweest dat je het idee had dat je als enige zo rondliep? Nou, als enige is uh, in, een, in een stad met zoveel. Uh, bijzondere mensen als Amsterdam uh, misschien een beetje overdreven... maar het was niet echt een bepaalde groep waarbij je, je kon aansluiten. Nee, dat niet. Aan de ene kant is dat heerlijk, zeker op jonge leeftijd. Aan de andere kant kan het ook weer eenzaamheid uh, gevoelens geven. Ja, dat klopt. Dat, uh, ja. Maak even een stapje, want uh, jij bent altijd volop bezig... met het organiseren van prachtige bijeenkomsten. Voor de mensen die nog niet weten wie Simon Mulder is... wanneer is het allemaal zo begonnen met de gedichten en de evenementen organiseren? Ik was, nou, het is nu tien jaar geleden, um, uh, heb ik een stichting opgericht, het Feest der Poëzie. Waarmee ik sindsdien literaire evenementen organiseer uh, met muziek, een voordracht en allerlei andere bijbehorende podiumkunsten. En soms ook uh, crossovers naar andere genres. Dat begon eigenlijk omdat ik als dichter uh, was begonnen. Uh, aan het eind van mijn middelbare schooltijd uh, was ik voorzichtig een paar stapjes op het podium ook aan het zetten. Uh, om met voordragen. En ik merkte dat de gedichten die ik schreef. Uh, die zijn vormvast. en maakten gebruik van rijm en metrum. vaste ritme. dat dat niet heel erg in de mode was. En ik merkte dat er weinig podia waren voor dat soort poëzie. Dus ik dacht, nou ja, als het er niet is. moet ik het zelf maar opzetten. En dat is uitgegroeid tot wat het Feest der Poëzie nu is. Een organisatie die. Uh, op verschillende plekken in het land, soms in het buitenland. Uh, literaire evenementen organiseert. En ook kwam je in het begin, hoe moeilijk was het om met mensen in contact te komen die daar ook behoefte aan hadden? Dat is een heel klein groepje, nog steeds, moet ik zeggen. Uh, bij deze een oproep aan iedereen die uh, vormvast dicht en af en toe op het podium wil staan um, uh, om, ons, om zich te melden. Um, maar ja, er uh, was uh, in uh, Nederland, waren er in, uh, tien jaar geleden, had je een aantal op podia, literaire op podia, poetry slams, voordachtwedstrijden. Dat waren dan de makkelijkste manieren om uh, met je gedichten op het podium te komen. Daar heb ik een aantal jaar aan deelgenomen, ook een aantal Mensen ontmoet die eveneens meer in mijn genre zaten. En dat is langzamerhand een vaste groep geworden van dichters, muzici en andere podiumkunstenaars. Heb je ook het idee dat met elkaar dusdanig weet te stimuleren. dat er daardoor ook meer productie komt? Ja, we hebben wel vaak overleg met elkaar. We, zorgen dat we, we houden elkaar scherp. En er zit ook een stukje educatie in. We proberen uh, workshops te organiseren en evenementen met meer literaire historische kant. Waar mensen die zeggen, nou ik heb nooit iets van Couperus of van, uh, van uh, Bredero of zoiets gelezen. Uh, die kunnen daar naartoe komen, heel toegankelijk. En dan met voordrachten en muziek kennis maken. Um, en ook workshops, uh, in, uh, zoals ik al zei, uh, over uh, de vormvaste dichtkunst. Hoe schrijf ik nou eigenlijk een sonnet? Ik kwam vroeger heel graag bij Polgi, de sociëteit in Den Haag. En ooit nog door couperus opgericht. En wat mij daar vaak opviel, dan sprak je met kunstkenners. Mensen die ook veel van couperus wisten. En we wilden zo graag die groep groter maken. Maar je merkte dat mensen die geïnteresseerd waren... toch vaak een beetje vrees hadden dat ze niet voldoende wisten. Dat het toch te elitair was. Mm -hmm. En ja, ja, dus aan de ene kant is dat goed. Hè, dat je niet iedereen gelijk maar erbij betrekt. Maar aan de andere kant wil je ook wat groter groeien. Hoe, hoe moet je daar een goede deal in weten te maken? Dat is, dat is de uitdaging, denk ik wel. Dus het proberen uh, niet uh, de kwaliteit verloren te laten gaan... maar toch laagdremperig te blijven. Ja. En dat doen we door het op het podium te brengen. Eigenlijk vinden we een heel belangrijk uh, onderdeel. Omdat veel literatuur, veel poëzie, maar ook veel proza... leent zich erg goed voor voordracht. Met name couperus om uh, um, uh, dat voorbeeld uh, vol te houden. Het is geweldig om voor te dragen en om te horen. Dat is ook heel lang uh, gedaan uh, door Albert Vogel junior... Uh, uh, die leefde tot 1982, heeft decennia lang prachtige couperingsprogramma's in uitverkochte schouwburgen gebracht. Um, ja, dus die voordracht is eigenlijk een manier om mensen toch weer naar die oude literatuur te lokken. En ook naar de moderne poëzie. Uh -huh. En de tachtigers, om die te promoten? Dat is uh, een van mijn uh, ja, misschien wel belangrijkste invloeden geweest op, op mijn poëzie, zeker in het begin. Ik heb ze natuurlijk wel veel andere dingen gelezen en die hebben me ook absoluut beïnvloed. Maar het begon ooit met Willem Kloos, de grote voorman van de jaren 1880. En ja, dus we hebben afgelopen jaar bij ons tienjarig jubileum, een paar maanden terug, hier in de buurt, in de omgeving van het Tropeninstituut, een driedaags festival gehouden over de tachtigers. Mm -hmm. Met voordrachten, een toneelstuk dat première ging, maar ook symfonie, uh, orkest dat uh, orkestrale werken bracht van uh, de huiscomponist van de 80 tachtigers, mag ik wel zeggen, Alvons en Er werd een speciaal speciaal bier uh, uh, gebrouwen na een recept uit 1880. Uh, nou ja, eigenlijk alles wat je je kan voorstellen om je onder te dompelen in die sfeer van Amsterdam. Bruizende Amsterdam van de tweede gouden eeuw van 1880. Is, en, het, ook, uh, hm? is het ook niet dat er in de culturele sector, zeker in Amsterdam... Dat het toch ook vaak heel veel gebrekkige kennis is. Ik weet nog wel jaren geleden, toen prachtig een keer bij het Amsterdam Stadspad over Willem Kloos. Mm -hmm. En toen dachten ze dat ik het had over die man van de vakbond. Dat was een naamgenoot. En dan ja, denk ik van ja, weet je wel, maar dan wordt het toch wel heel moeilijk om dat uit te leggen. Ja, je moet soms bij het begin beginnen. Ja, ja. <laughs> dat dan wel een heel groot begin. Ja, het ja, zegt ja. Ik, Je had het net over, um, over het vorm uh, vaste dichten. En dat uh, heel weinig mensen dat deden. En ik, ik, ik zag wel een. Um, ik weet niet of je dat zelf ook ziet... Een parallel met dan met dat met dat kleden dat mensen dan hun mm -hmm. uh, de etiketten uit het raam hebben gegooid en de spijkerbroeken aantrokken ja. en uh, dat mensen de de de, de dicht etiketten uit het raam hebben gegooid mm -hmm. en, uh, en allemaal maar een beetje in een microfoon gingen gingen brabbelen of of zie je is is dat een beetje een vergelijkbare situatie? Nou, ik denk dat dat zijn hele eigen esthetiek heeft het het het, het vormvrije vers. Net als neem ik aan. De esthetiek van uh, de jeans er is. Iedere sociale groep kweekt zijn eigen ingewikkelde regels. Um, maar ja, daarmee gooi je natuurlijk ook wel een stukje cultuurgeschiedenis het drama uit. En het is absoluut wat mij betreft niet zo dat iedereen vormvast moet gaan dichten. Of zich uh, moet uh, gaan kleden op een formele manier. Maar het is wel belangrijk dat er mensen zijn die die traditie uh, behouden en uh, voortzetten. Maar zie je jezelf dan ook als iemand die er dan ook weer nieuw leven inblaast? Ik denk het wel. Ja, dat moet natuurlijk ook. Um, omdat het, ik geloof dat jij dat al prachtig zei, Manu, dat het iets uh, is dat tijdloos is, die mode. Maar dat geldt ook voor, voor de vormvaste dichtkunst ja, en heel veel andere traditionele ja. uh, vormen van kunst en ambacht. Ja. Um, dus ja, het is, door het te doen is het actueel. Is dit nou ook iets waar je op een gegeven moment als je zorg maakt of het blijft bestaan, dat je daar bijvoorbeeld ook subsidie voor aanvraagt en ook krijgt? Ja hoor, ja, dat, uh, ja, dat Driedaags festival dat konden we absoluut niet zonder hulp, um, financiële hulp van uh, instanties buiten ons. Uh, en dat hebben we gedaan. En dat is ook uh, deels gelukt. Het was een, een bescheiden opzet, moet ik zeggen. Dus het zijn geen grote bedragen. Maar ja, daar is uh, gelukkig uh, ook vanuit de kunstsubsidies, uh, ziet men dat het nodig is dat dit soort dingen wordt ondersteund. Fijn om dit te horen. Het Muiderslot wordt ook afgehuurd. Het is natuurlijk dé plek om, dat, natuurlijk om daar een, een prachtige avond te organiseren. We hebben drie jaar lang ook een Gouden Eeuw salon uh, gedaan daar. Inderdaad, met uh, niet alleen dus gewoon voordracht... van de bekende Vondels, uh, Brederoos, en Huygensen. Um, maar ook um, proberen we te actualiseren door een poetry slam te houden... met hekeldichten um, van uh, die uh, figuren waarbij dus... Uh, ja, we elkaar 17e eeuws uitscholden en het publiek mocht kiezen wie er won. Oh, en dat 17e eeuws uitschelden. Ja. Het is nog vroeg op de dag en misschien luisteren er ook <laughs> kinderen, maar ja, voor deze ene keer dan. Hoe, hoe, hoe ging dat in die tijd elkaar uitschelden? Hebben jullie daar een idee van? Ja, ik weet wel hoe ik ja. in 17e eeuws in Frans moet uitschelden, maar niet in Nederland. Oké, okay, dus. nou, met Simon laten horen. Nou, ik heb nu even die. Wacht even. Nee, ik heb hem misschien wel bij me. Ik kan wel even iets erbij pakken. Even bladeren naar achterin in mijn. Uh, ja, dit is een aardig uh, gedichtje. Uh, uit, uh, even zien. Uit onze Poetry Slam. Uh, dit is. Uh, ja, de ene regel wordt telkens door uh, de eerste uh, deelnemer, en de tweede regel door de tweede uitgesproken. Gij pestige ketter, gij beeldend verpletter... gij brander, gij stoker, gij roker, gij rover... gij bloedige tijger, gij waarheid verzwijger... gij zak vol leugen, gij vals geteugen, gij boze rebel... gij gezel, gij priestersbetraper... gij kaper, gij rover, gij kerkerschoffeerder... gij gezel der landen vol oneer en schande. Kijk, en ik denk als je daar in een café... een agressief iemand mee bejegelt... dat hij helemaal niets meer doet... Dat is, dat is wel duidelijk, ja. We gaan er even uit voor de muziek. Dat, uh... We zitten precies op de helft van Paperback Radio wat betreft deze uitzending. Want ja, ik zit hier met Simon, met uh, Manu, met Jurjaan. En we hebben het over stijl en over kleding en... en... Ja, dit is een boekenprogramma, dus we moeten toch een beetje... weet jullie toevallig, wat is nou een boek nou waarvan je zegt... Ja, dan krijg je toch een beetje een beeld van hoe belangrijk het is om je goed te kleden. Um, ik, zo, heb, ik heb het niet over de reclamefolder van een bedrijf... maar gewoon puur een boek waar het toch duidelijk uh, tot zijn recht komt. Um, even nadenken. Uh, ja, ik kan... Ik zou zeggen, je hebt een boek in Frans, maar niet in Nederlands. Dan Le savoir vivre is dat. Dus uh, daar staan ook etiketten en, en wat een man of een vrouw moet doen. Is dat en, het boek in het Nederlands vertaald? Ja, die is in het Nederlands vertaald okay. natuurlijk. Maar dat, die moet u echt uh, opzoeken. Uh, maar in Frans is het heel erg bekend. Want uh, de iedereen of elke goede familie uh, geeft dat aan de kinderen als cadeau, zeg maar. Oh. En daar staat echt, echt helemaal alles. Van tafel eten tot uh, hoe je dan bij een begrafenis moet... Uh, uh, gedragen. staat echt helemaal anders. Ja, maar dat is eigenlijk, want je had hier vroeger, had je, ik weet niet die naam van die, ik dacht Mary Post of zo was ook zo'n mevrouw. Ja, en die werkte. in Groskamp Ten Haven. Ja, ja. Dat klopt. Die, hoe hoort het eigenlijk? Ja, precies. Hoe hoort het? En dat ja. ging ook met een vouwen. Ja, en, en hoe deed je, hoe de, hoe de uh, want dat bijvoorbeeld ook als je in een net in een uh, couvert, dat ja, je dan een, een, een pocet, hoe dan pocet maar deed je dat ook precies op de juiste plek? Ja, dat, dat uh, is. En bij Jurjan, heb jij deed daar een idee dat daar een ander boek ook nog over geschreven? Uh, bij, bij, mijn, uh, bij mijn weten niet. Ik, haalde, ik, ben een, ik ben een non barbaar wat dat betreft. En, uh, <laughs> ja, ja. ja ik, lees, ik lees alleen maar uh, droge werk over de geschiedenis en over de, over de filosofie en menselijke gebeurtenissen. Dus ik ben, ik ben heel beperkt ook wat betreft uh, helaas de dichtkunst, uh, Simon. Um, en uh, wat betreft boeken over stijl. Ja, ik heb één boek cadeau gekregen van... Uh, Daar was jij bij me nu, dat ik ja. een cadeau kreeg. Um, um, I Am Dandy. Maar ja. dat is dan een zo beetje zo'n koffietafelboek ja. van mannen die zich als een pauw verkleden. Ja, precies. En, en dat, een beetje over de top. Ja, dat gaat iets te ver voor de ja. normale mensen. Kan je dan ook weer bijvoorbeeld met, met well stijlen... Leuk. dat je het ook weer kan overdrijven? Dat het daardoor ja. eigenlijk ordinair ja. wordt? Ja, ja, je kan het ook overdrijven. Het is natuurlijk... Um, uh, je moet het met een bepaalde mate doen. Net als alcohol wat dat betreft. Uh, ik beschreef het net ook als een, als een ziekte. Om, om, om, om zo lang uh, en zoveel ermee bezig te zijn. En je moet dus ook een beetje matig. Wat als je elke dag met, met, de, met de felste kleuren. En, en je, moet, je moet ook weten van waar ga ik naartoe. Ga ik nu alleen een drankje doen op de hoek. Of ga ik nu ook echt naar een, uh, naar een evenement toe. Of, um, of ga ik gewoon alleen maar naar, uh, naar, naar uh, de universiteit. Uh, in mijn geval en... Uh, Um, daar wel een beetje mee rekening mee houden. Want anders val uh, je valt al snel op als je een beetje aandacht aan je kleding uh, besteedt in Nederland. Maar je wil ook niet het te gek maken. Over te gek maken zijn er wel eens dingen waar jij je echt aan kan storen hoe mensen erbij lopen. Ja, ja ik heb daar een heel. Ja, be... ja, kijk, kijk. <laughs> ik heb daar wel een, een helder voorbeeld van. <laughs> ik. Um... Ik werk uh, ik werk bij de English Hatter. Mm -hmm. um, dat is een uh, hele, hele oude.. Kledingzaak uh, in Amsterdam. 1935. We mogen geen reclame maken, maar dit is gewoon de historie ervan. Dus ja, dat het is prachtig. Mag ik weer wel. Ik vind het een eer om te mogen, te mogen werken. En, uh, een collega van me die, uh, die heeft ook een keer een heel mooi pak voor jou gemaakt. Simon, heb ik. Uh, ja, maar dat, dat had geleerd. hij nooit betaald. Waar was dat tijdens <lacht> de Nee, dat nee, voor mij. <lacht> <lacht> maar de, wat, wat de clue is, uh, ik kreeg een keer een klant um, en die. Kijk, ik vind, ik vind ruitjes mooi. Het is een mooi patroon, de ruit. Maar deze man die had dan een jasje, een, een, een giletje, een overhemd, een das, een broek. Noem het op. En dan nog ook een petje. Alles in ruit. Nou ja, als je, als je, als je dat dan ziet, dan ziet het. En het, hij droeg het ook een beetje vlodderig. En uh, denk ik dacht, dit is niet de bedoeling. Maar ja, zo, dat, dat betekent dus, die man die heeft dus, um, uh, dus wel voor zijn spiegel gestaan. Die heeft dus wel nagedacht van, joh, wat ga ik er vandaag even van bakken? Maar die heeft dus gewoon totaal niet uh, nagedacht van, hoe, hoe ga ik dit bij dat passen? Die dacht gewoon, ik vind een ruitje leuk. En nou, die heeft, er gewoon, nou, die heeft inderdaad, ik, maak, ik vind een ruitje leuk ervan gemaakt. Ja, dat ziet, er, dat ziet er niet uit, sorry. <laughs> maar mag je dat dan eerlijk zeggen? Um, Nee, ik, het, het, het, het wordt denk ik niet op prijs gesteld. Um, en die, ik ken die hele man ook niet. Dus het is ook niet aan mij omdat... Je uh, hoopt dan dat zo iemand een vrouw heeft die daar uh, op let. Want uh, ik geloof niet dat vrouwen mannen kunnen aankleden. Dat, gaat, uh, dat komt niet heel snel goed. Um, maar um, want vrouwen die zijn altijd heel, eerder te voorzichtig... dan dat ze uh, er iets leuks van maken. Maar aan de andere kant, als een man uh, compleet van de rails afgaat en uh, ruitje met ruitje met ruitje met ruitje doet, dan moet een vrouw ingrijpen. En dat is dus niet gebeurd, helaas. Oké, okay, nou ben ik. maar dat boek was I Dandy, hè? Was I Am Dandy. I Am Dandy. Ja. Simon? Ja, ik heb er twee in de kast staan, maar twee. ik ben de titels volledig vergeten. Ja? Maar er zijn er in het Nederlands verkrijgbaar. Ja. Oké, okay. en, en ken je die boeken nog, uh, de titel niet, maar de inhoud, heb je daar iets aan gehad? Die heb ik eigenlijk te laat gekregen. Dat was mensen die hadden opgemerkt hoe ik erbij liep. En toen kreeg ik dat cadeau. Um, ja, maar toen had ik het al in de nou, kast. Nou is het bijna zomer, hè? O -o officieel dan. Is er nou wat betreft, als je stijlvol gekleed wil zijn... ook nog een groot verschil tussen de lente, de zomer en het najaar? Uiteraard, ja. Uh, 1 mei, Strohoedendag. stroohoedendag. Um, <laughs> en dan in september terug naar, naar de Stoffenhoedendag. Nou goed, een beetje, een beetje aardsconservatief, om het zo te zeggen. Maar... Um, <laughs> ja, maar ja, uiteraard je kleed je voor het seizoen. Ja. Jij gebruikt het woord conservatief. Uh, nou heeft conservatief eigenlijk in de, in de spreektaal iets gekregen... van iemand die eigenlijk tegen alle vernieuwing is. Maar kan je conservatief nou ook breder trekken? Dat je gewoon het goede van vroeger wil behouden? Dat is de positieve kant, denk ik. Oké, kun je kan het ook bekijken. Ja. He? Ja. Dat de jij zelf als een conservatief? Ik vind het erg moeilijk. Ik uh, ben... Eerder, politiek gezien, een linksprogressief. Ja, maar ik heb het niet over politiek, he, maar gewoon als, als mens. Als, uh... Ik wil absoluut het, uh, ja, wat, wat er aan moois is uit het verleden absoluut bewaren. Het zou heel erg overmoedig zijn van onze generatie om te denken dat iedereen die voor ons was, uh, dat, dat het niet belangrijker is dan wat wij kunnen bedenken. Uh -huh. Uh, nee, dus uh, al die dingen waar zoveel generaties over gedacht hebben... er zit ongetwijfeld heus wel wat in. Ja, want het opvallende vind ik, want jij haalt politiek erbij... en dat mm -hmm. heb je vaak met mensen. Maar ik denk, in feite zou dat natuurlijk boven de politiek moeten staan. Want als jij bijvoorbeeld bij de ChristenUnie zit... ja, is er nou een speciale ChristenUnie net te pakken... of kan je dan ook in je t-shirtje lopen? Ik denk, ja, dat moet toch helemaal geen verschil maken? Dat, toch eigenlijk, dat gaat toch buiten de politiek... Uh... De, de oranje das van de SGP. Dat, uh, oranje van is... de SGP, ja. Die wordt dan op speciale christelijke dagen gedragen. Maar ik denk op zich, nee, ja, ja, er is een tijd geweest dat je eigenlijk aan de kleding toch wel vaak kon zien wat iemands politieke voorkeur was, is. Ja. En ik heb het idee dat dat tegenwoordig toch wel voor een groot deel verdwenen is. Ja, nou, Er valt nou een grote stilte, maar... Ja, nou, uh... Dan spreek ik voor mezelf uh -huh. in Frankrijk en andere landen. Ik aan de kleding van iemand niet zien wat voor politiek, uh, waar voor politiek aard hij heeft eigenlijk, omdat iedereen zich daar tijdloos uh, uh, of download met kleding. En als je vaak met die mensen gaat praten... dan ga je pas te ontdekken of ze dan conservatief zijn of links zijn. Ja. Dus ik vind dat ook veel beter zo. Want een man maakt hier niet profileren met zijn of religieuze of politieke ideeën. Zijn, maar want je moet jezelf gewoon goed kleden. En kleding is gewoon iets anders dan, dan, ja, dan politieke ideeën. Of, dat of, lijkt mij ook. Maar ja. toch op de een of andere manier ja, is toch de realiteit dat men ja. toch zo... Ik denk als, als je... Zo dat is zo geworden denk ik, want ja. um, als, je, als je ook ziet van uh, de, de, de slobbertrui van, uh, van Spekman, uh, dat, <laughs> dat, is, dat is dan een, ook wel een duidelijk politiek statement denk ik. Um, ja. Maar als je, als je terug naar de geschiedenis gaat en je kijkt naar uh, uh, Friedrich Engels en uh, uh, Vladimir Lenin, uh, die je wel aardig links kan noemen denk ik, die hadden ook gewoon prachtige driedelige pakken aan, dus die konden dat ook. Dus ja. denk ik, wat is er op tegen om dat nu nog te doen? Ja, ik denk wel, hoe, hoe, hoe, hoe zou de Tweede Kamer eruit zien... als plotseling iedereen in driedelig pak zou lopen? Heel goed. Heel goed. Dat, ja, dat is beter dan, dan de trui van het uh, uh, t-shirt van Peter Quint van de SP... Laatst ja, dat, dat, uh, dat in het nieuws kwam. Ik geloof dat dat t-shirt al 30 jaar oud was. Hè? Dat was van voor de oprichting van de <laughs> Ik wist SP. niet dat hij, dat hij zo <laughs> oud was überhaupt. Ja, puur misschien gehad van iemand. Hey, oh ja, ik had het over die, die vraag van die, die jarige tijden. Hè? Bijvoorbeeld, nou, ja. de Rek breekt de zomer aan... Wat is nou typisch een stijlvolle kleur die daarbij past? Uh, nou, het grappige is... We hebben onze eerste aflevering van Batavira Lifestyle... gaat over, uh, uh, um, over wat te dragen in de lente en in de zomer. Um, en wat, wat betreft kleur. Uh, sowieso een beetje... Ja, pastelkleur doen het altijd goed. Maar dat krijg je vanzelf ook. Als je, als je linnen gaat dragen... dan wordt iedere kleur wordt wat matter natuurlijk... door de stofuitstraling. Uh, ik zou sowieso zeggen... Uh, ja, Blauw, blauw doet het altijd goed, daar kan je niet mis mee gaan. Donkerblauw of, uh, of lichtblauw. Of, um... is, is blauw ook voor alle vierdejarige tijden? Blauw is sowieso de, is de standaard, standaard, standaard mannenkleur. Je ziet in de winkel, mannen, je hebt mannen ja. die, die wat minder speels zijn en die rennen gewoon direct naar de navy blue trui en de, en de, en de blauwe overhemden. En die, die blijven daar een hele leven bij en dat is gewoon lekker veilig en zakelijk en dat doet ze goed. Oké, okay. nou, dat is wel een beetje saai dan op een gegeven moment als je dat ja, je leven lang doet. Maar zijn er nou ook wel bepaalde tendensen? Dat je bijvoorbeeld een, bepaalde, ja, toch een bepaald kledingstuk, dat dat op een gegeven moment eigenlijk toch niet meer gedragen wordt. Ik denk bijvoorbeeld, als ik nou zie bijvoorbeeld Oliver B. bobbelt. Nou, iedereen weet wie dat is. Oh, maar bijvoorbeeld zo'n heer met zo'n ruitje en dan met zo'n petje op en slobberkousen. Oh, ja. Die zie je eigenlijk nooit meer in het straatbeeld. De, met, met een tweetjasje en een uh, slokkous ja, inderdaad. Ja. ja, nou ik, uh, ik heb zelf ben trots eigenaar van een tweetjasje. Uh, en als je oplet, dan, dan zie je die nog wel. Uh, bij, wat, ja, bij wat oudere heren, vooral. Dus ik denk dat het met de vergrijzing, uh, ook snel dat het snel gaat uitsterven, ben ik bang. Mm -hmm. um, maar, maar ja, inderdaad, uh, ik denk dat um, eens denken. Uh, waar ging ik ging we ook weer heen? Ja. Um, o, ja, het ging zo echt. Oh, de dingen uit de mode gaan inderdaad. Ja, ja, wat ik, denk, de wat, ja ik had een heel goed voorbeeld namelijk. Uh, ik was het het, het, het uh, glipt even tussen mijn vinkers vandaan. Um, kijk, wat je nu ziet is dat de chilet de en de, zeg maar, de, de newspaper boy cap, die komt enorm terug. En dat heeft een, uh, een hele duidelijke reden in de populaire cultuur. Namelijk dat iedereen massaal peaky blinders aan het, aan het kijken is nu. Dat oh, is, uh, ik bedoel, ik, ik heb zelf de helft van de eerste aflevering gezien... en toen, ja. toen kwam ik er ook alweer achter waarom ik nooit series kijk. Ik heb er geen geduld voor. Wel voor een boek, maar dan niet voor een serie. Ik vind dat ja, passief kijken naar een... Hoe dan ook, uh, we zien dat ook in de, in de, in de winkel. Dus er komen mensen binnen en die willen dan een Peaky Blinders petje hebben. Die noemen dat dan ook zo. Dat heet, noem je gewoon een cap of een, uh, een newspaperboy uh, uh, hat. En um, en je ziet dat, dat dat bijvoorbeeld heel erg terugkomt. Het idee van de driedelige pak, die, die allure die, die zo'n gilet heeft... dat heeft mm -hmm. toch een bepaalde, um, ja, wat antiekere uitstraling voor mensen, zo'n gilet. Uh, dus dan zie je dat, dat mensen dan een, een overhemd dragen wat dan uit hun broek hangt... maar dan met een gilet er dan overheen om een gilet aan te hebben. Dat ik denk, van nou doe je, doe je overhemd dan ook gewoon in je broek. Is er nou eigenlijk ook nog een moment met die stijl? Hè? Bijvoorbeeld, veel mannen hebben ook uh, bretels nodig... Is daar ook nog een mode in? Ja. Ik zou zeggen, ik draag ook zelf uh, heel vaak Bretels. Nu niet, maar uh, ja, ik vind Bretels persoonlijk gewoon beter passen. Want ja, het komt... Uh, iets terug. Maar is het dan netjes om die bretels te laten zien? Nee, nou dat hoeft niet per se. Nou nee, want u, ik had erbij dat daar ook ja. wel discussie over is geweest. Ja, of ja. ja. <laughs> maar nee, ik vind het persoonlijk niet netjes. Volgens het maar nooit, nooit uh, paraderen met wat je draagt of wat je doet namelijk. Dus, uh, maar als je dan je jas open moet opmaken, als je gaat zitten. Want als je gaat zitten, dan je je colbert open. Oké, okay, dan gaan mensen dat zien. Alleen in zulke gevallen. hè kun je dan uh, iets van je riem of uh, brotels laten zien. Maar daarbuiten, is het, ja, dan moet je het niet opzetten. Is niet netjes eigenlijk nee, het is niet netjes eigenlijk. Nee, Daar denken jullie ook zo over? Ik ben mee eens. Ja, het is eens. onderkleding, het zit ook onder je onder ziel. Ja, precies. De, precies. Ja, ja. Ja, ja. Dus, en ik denk ook, dat, het, dat is niet voor niks natuurlijk, dat het, dat het daaronder zit. <laughs> nee, nee Zelfs wat men wel, wel eens vergeet tegenwoordig met een petje... dat wordt dan aan de andere kant gedragen... Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. He? Je nee. hebt toch een bepaalde, ook de praktische zijde daarvan. Maar echt alles, uh, dat zijn heel veel mensen vergeten. Alles uh, qua kleding of etiket dat Europa ooit heeft bedaard of uh, uh, aangemaakt heeft een doel. En dat zijn heel veel mensen vergeten. Die denken, oh, dat zijn mijn conventies en tradities. Ja. Maar tra tradities zijn niet zomaar uit het niks ontstaan. Die hadden een doel en die ja. doel bestaat nog steeds. Wat je nu aanhaalt, heel verstandig, want... Een doel, bijvoorbeeld, wat mij vaak opvalt, hè? mensen gaan bijvoorbeeld kopen een broek. Ja. Maar die gaan bijvoorbeeld niet eens kijken naar de stof. Nee. Terwijl juist bijvoorbeeld, als jij bijvoorbeeld buiten werkt... dan is het juist heel belangrijk dat je weet dat die stof een precies. beetje de koud tegenhoudt. Ja, precies. Is dat nou, hoe is het nou mogelijk dat dat de meeste mensen helemaal ontgaat in deze tijd? Ja. Het is ontzettend bizar dat je ziet dat mensen gewoon uh, niet het onderscheid tussen wol en, uh, en katoen kunnen... Maken Dat is, al uh, als ik terugkijk, mijn overgrootmoeder um, in de honger, hongerwinter, die, die was in staat om een overjas van mijn van overgrootvader uit elkaar te trekken en daar twee kinderjasjes van te maken. Dus wat voor kennis je daarvoor nodig hebt, dat, is, dat, is, uh, dat, uh, dat, dat kon, kon men toen gewoon, die kennis was er gewoon. En nu weet men dus niet meer van, oké, okay, het is blijkbaar prettiger om een linnen pantalon aan te trekken. Uh, dan om zo'n dikke katoenen... Uh, er kwam laatst nog iemand in de winkel... en die wilde dan een corduroy broek hebben. <gacht> en, en het begint van de zomer... Van <laughs> ja, nou, nou, het, is, ja het is uw goed recht. Ja. Koop die corduroy broek, maar weet wel dat het dan ontzettend vies gaat plakken die hele zomer, en die moet je heel vaak gaan wassen. Die broek en wat zei die persoon toen? Nou, dat, dat zeg ik, ik oh, raad het nou. Dat, dat ik zeg je, dat maar. wel. Ik, ik ja. zeg, ik zeg het wat Ik denk het wat uitgebreider dan dat ik het zeg. Um, ja. En ik raad die persoon dan wel aan. Van joh, uh, we hebben hier ook katoenen en uh, katoen linnen uh, of zelfs puur linnen broeken liggen. Uh, die zijn veel lekkerder, die laten een briesje door. Uh, dat, dat, is, dat is gewoon veel comfortabeler om, t, om te dragen. En dat zie je ook aan hoe het geweven is: uh, dat, dat, dat het gewoon een fijnere stof is dan, dan die dikke, uh, niet licht doorlatende, dus ook niet lucht doorlatende broek. Of een wolf, flannel pantalon. Ja. Toch die opwerking van, van Manu: dat eigenlijk alles ooit een betekenis had met kleringen. Ja. Het is eigenlijk, op welk moment zijn we dat nou kwijtgeraakt, Simon? Is dat toch op een gegeven moment dat men eigenlijk toch wat, wat meer geld in de portemonnee had? Ja, ik denk dat, dat, uh, ik, denk dat ik het marxistische um, gedachtegoed daarbij moet aanhalen van de vervreemding. <lacht> ja, we, zijn, we zijn erg ver van de... Marx moest toch eens weten dat hij ook zelfs voor stijl werd gebruikt. <lacht> hè, wordt gebruikt. Ja, het is hetzelfde mechanisme, denk ik. Ja, we zijn erg ver komen te staan van de manier waarop onze spullen worden geproduceerd. Is dat een, een, een ja. Moet je dat triest vinden? Aan de ene kant wel natuurlijk. Het is praktisch en het is makkelijker bereikbaar geworden voor meer mensen. Maar daarmee is uh, natuurlijk ook... Hè, de kwantiteit is omhoog gegaan, de kwaliteit uh, is omlaag gegaan. Mm -hmm. Kwaliteit qua kennis. Want uh, ja. die kennis, die zie ik ook heel vaak aan Bart. Uh, die zijn, die zijn, dat zijn heel veel mensen kwijt. Als je schoenen gaat kopen of iets gaat doen... Wat vinden dan een schoenmaker die aan Bart like, uh... Uh, ja. Dat komt weer een beetje terug. Het dat, dat is met dat die klopt. kleine winkeltjes. Ja, en dan, dan denk ik van ja, dat is en, toch wel een tendens die goed is. En ik woon nu al twintig jaar in Nederland. Toen ik hier kwam, toen zag ik dat nooit in Afrika of andere nee, landen. Toen, dat, dat bestaat nog steeds. Dat is nou eigenlijk. Ja. Uh, wat ik trouwens, ik, je weet, ophitsen dat mag niet. Maar ik ga het nou toch bij jullie <laughs> alle drie proberen. Uh, kijk, we, iedereen moet natuurlijk dragen wat hij of zij zelf ja. wil. Maar het lijkt me wel als je zelf zoveel moeite neemt om stijlvol gekleed te gaan. En je ziet dan op een gegeven moment mensen die broeken kopen... Uh, die duur zijn en die bewust kapot zijn geknipt. En uh, zelfs shirtjes zie ik tegenwoordig... Die, dan lijkt het me toch een, een vreemde zaak... als dat niet uh, de nodige kippenvel bij jullie geeft. Maar dan in, in negatieve opzicht. Heb ik jullie een beetje opgehitst? Op nou, of, of? Ja, nee, dit, uh, dit is wel een kwelling natuurlijk. De korte broek. Nou de, nee, die, ja, ja. De ja. korte broek, uh, de uh, spijkerbroek bij gelegenheden dat je absoluut niet in een spijkerbroek moet komen. De spijkerbroeken met gaten, dat is inderdaad wel iets. Wat, wat stoort jou aan iemand met, met, met bewust een gat in, in zijn kleding? Um, dat ik denk van het, het, het idee erachter dat je dus. Uh, dat je er zo je best doet om eruit te zien... alsof je niet je best doet om er zo uit te zien. We studeerden, we studeerden nonchalance. Ja. Maar Kijk, de emoties komen langzaam los. Hè? Dat, en nou, als, als ik iets maar toevoegen, Ja, Van onze etiketten, ik bedoel... Uh, zijn je privé delen, ook de huid van een knie bijvoorbeeld... Er zijn gewoon je privé delen, hè, zeg maar. Je hoeft dit niet per se aan iedereen te laten zien. Je kunt het gewoon laten zien aan je familie of vrienden... of je geliefde. Maar het is wel heel ordinair... En ja, het is gewoon ordinair. In sommige kringen is dat gewoon heel ordinair. Dus uh, ja, dus dat. Ja. Je goed kleden is ook een uiting van respect naar de Precies, anderen Precies, zo is dat. Ja, ja. ja jongens, ik hoef eigenlijk niks meer te doen. Ik laat jullie elkaar gewoon lekker aanvullen. <laughs> Want het mooie is natuurlijk, normaal gesproken, ja. zeg, als je vraagt naar een bepaalde, iets met, bijvoorbeeld met een kapotte kleren. Dan zeg je eerst, ja, dit is een vrij land. Iedereen moet weten hoe hij dat zelf ja, doet. En he, dat, dat vinden dat we wel. ook. Maar ik hoor nu toch wel een ander geluid. Wat ik ja. eigenlijk al verwacht had. Dat, nee, uh... Het is inderdaad ook gewoon zonde dat. om ook even terug te komen op het gebrek aan kwalitatieve kennis. Een goed, en op de, op de bretels om eigenlijk een beetje alles samen te laten komen. Wat ik zo bijzonder vind is dat als je mensen ziet die dan uit... Uh, ...esthetische overwegingen hebben besloten... Nou, ...ik ga bretels dragen... ...en die dragen dat dan over hun overhemd... ...en die houden daar een broek mee op... ...maar die hebben tegelijkertijd dan ook een riem aangetrokken... Ja. ...en dat, <laughs> dat zie je dan nog wel eens... ...sterker nog, ik heb een keer iemand gezien... ...die had een gilet aan... ...en die had gezorgd dat zijn bretels over zijn gilet heen viel... ...dat is dus echt gewoon absoluut het laatste wat je moet doen... En, ...en een riem tegelijk... ...maar dan zie je dus dat diegene... ...die, um, die is dus uh, wel bezig met zijn uiterlijk... ...van nou ik vind dat... Ik heb een keer Jord Kelder op tv gezien. Ik vind, uh, ik vind Bretels, dat vind ik wel iets hebben. Ik doe die, ik koop er een keer eentje. Die trek ik aan. En dan ben je je dus niet bewust van het feit. Dat uh, Bretels uh, bedoeld zijn om je broek hoog te houden. Dus de functie van de riem weer terug overnemen. En daarbij het feit dat, uh, dat, dat Bretels gewoon een superieure vorm uh, zijn. Dan, dan, dan riemen om je broek op te houden. Want een riem zal afzakken. Een riem die, die zorgt voor... Uh, een, een knelling die Bertelsen niet hebben. Um, en uh, het, is, het is eigenlijk in elk opzicht... behalve als je dan naar het toilet moet... dan kan het soms uh, een beetje lastig zijn. om je, als je, ook, Zeker als je een chilet erover aan hebt... van hoe ga je dan uh, uh, doen wat je moet doen. Dan moet je het geluk hebben ook dat je in een toilet komt... waar ook een haakje is, waar je dat netjes kan ophalen. Ja, precies. Dat is, dat is, uh, dat is dan heel handig inderdaad. Um, maar ja, dan zie je dat, dat iemand dus gewoon totaal geen idee heeft waar hij mee bezig is en, uh, en, en, en dan wel een, wel een bepaald esthetisch ideaal heeft... maar geen idee heeft wat, wat al die onderdelen inderdaad, uh, uh, waar die voor dienen. Dan mm -hmm. nou hoor je tegenwoordig heel vaak over educatie. Is er op het gebied van kleding en stijl nog een heleboel werk te doen, heren? Ja, ja. daar zijn wij ja, voor. Jazeker heel heleboel. Want ik zie het verschil. Want uh, Oud-Europa of Oud-Adel uh, uit Frankrijk en Engeland die ken ik goed. Dus ik zie het verschil tussen hen en hier in Nederland of in andere landen, zeg maar. Dus er is echt heel veel educatie nodig. En het is niet uh, om heel uh, trots of uh, elitair over te komen of zo. Dat totaal niet. Maar meer, het is gewoon de realiteit. En men moet gewoon reëel blijven. Als je dan, dan kennis mist of je... Zal tens opstart, en weet niet eens wat je moet dragen of waarom je iets moet dragen. Ik, ja, ik vind het gewoon jammer. Uh -huh. Dus uh, ja, ik vind dat er een heel veel educatie nodig moet plaatsvinden. Als mensen meer over jullie activiteiten willen weten, waar kunnen ze naar kijken? Is er al een website? Waar ze naar moeten zoeken? Um, sowieso onze Facebookpagina Battenfieren podcast gewoon, gewoon op Facebook zoeken. Uh, er wordt gewerkt aan de, aan de website. We hebben een website batavierenpodcast.nl. Um, maar onze thuisbasis, in principe de Facebookpagina's, zijn ook al onze evenementen te vinden. Um, ook op, op YouTube zijn we te vinden. Daar staan de Batavira Lifestyle uh, afleveringen in ieder geval. Dus uh, nu één en uh, waarschijnlijk een heleboel meer. Uh -huh. um, die hebben we in ieder geval ook al klaar liggen. Uh, en voor de rest zijn we op Soundcloud, zijn onze andere afleveringen te beluisteren. En uh, ja, via Facebook kunnen mensen ook als ons in het, in het echt willen tegenkomen, kunnen ze onze borrels uh, uh, vinden. Uh. Vind je automatisch eigenlijk ook, want er ja, is dan een hele lijst, dus als we jullie vinden, dan willen vinden, ja. lukt dat zeker. Uh, zijn er nou ook dingen die als je stijlvol gekleed wil gaan, uh, absoluut niet moet doen? Ik denk bijvoorbeeld, kijk, als jij nou bijvoorbeeld in je korte broek loopt en, en je gaat bijvoorbeeld, uh, je, ja, op, op straat krijg je met iemand de ruzie. Nou ja, dan kan je schreeuwen, maar ik denk als je zo netjes gekleed gaat, ja, dan... Doe je jezelf natuurlijk, haal je onderuit. Dus je moet je automatisch als een heer ge, blijven gedragen. Ja, precies, maar het is ook het doel van goed kleden. Want uh, als je ook etiket en manier hebt, dan gaat het niet zo snel verder. Want uh, op de vuist hey, gaan. Want wat leren gaat een stuk. Ja, maar je, je, <laughs> ik, ik, ik, mag, ik ga zeggen: je mag alleen op, op de vuist gaan als je vrouw uh, beledigd wordt, zou ik zeggen. Want Kijk, je, moet, je moet de eer van je vrouw verdedigen, als man. Mm -hmm. Dan rijd ik ook echt uh, op de vuist, ook al ben ik goed gekleed. Maar daarbuiten, zeg maar, dan ja, ik, ik zou niet weten waarom ik, uh, ja, waarom ik op de vuist zou moeten gaan. Goed. Dus, nee, dat, uh, dat lijkt. Dat, uh... Simon Mulder, je, je zit in stemmen om te knikken. <laughs> Nou, ik, zeggen, uh, <laughs> ja, ik weet niet of ik, of ik me bij het vechtersbaasgedeelte moet aansluiten. Um... Vechter kan ook met de mond hè? en met het woord. Dat, <laughs> Zeker. Dat, dat, dat, dat... Nou, ja, we hadden het al, als je, niet meer, als je s ochtends opstaat en je weet niet wat je moet aantrekken... lijkt een beetje op, als je voor een publiek staat en je weet niet wat je moet zeggen. Um, en dat sluit denk ik wel aan bij, omdat in het literatuuronderwijs gaat het tegenwoordig ook uh, niet erg goed meer in Nederland. Uh, het hele onderwijs is de afgelopen twintig jaar... Uh, in kwaliteit achteruit gegaan, hebben we begrepen van de laatste rapporten van de inspectie. Uh, niet om dat onderwerp nu nog op het laatst van de uitzending helemaal uit te pluizen. Maar dat valt volgens mij samen met een gebrek. Uh, zowel het gebrek aan uh, kennis van literatuur als het gebrek van kleding. Uh, aan een gebrek van een degelijke bieldoen in ons onderwijs. En uh, dat is iets waar ik uh, heel erg uh, zorgen over heb. Goed, en die zorgen zullen nog wel een tijd blijven bestaan, ben ik bang voor je. Dat wel, maar dat, ik denk dat... Maar er is toch licht. Absoluut, ja, nou ja, is... we blijven ons inzetten... om uh, de kennis van de goede dingen van het leven te verspreiden. Nou, ik je straks dat uh, prachtige 17e-eeuwse uh, woordengevecht uh, voorgedragen. Uh, we hebben nog even... Zullen we doen dat jij nog zegt waar de mensen jou kunnen bereiken... en dan nog twee gedichten voorlezen? Exact, natuurlijk. Ja, uh, onze organisatie... Stichting Feest der Poëzie, te vinden via feesterpoëzie.nl. We zitten ook op Facebook onder dezelfde naam... en op Twitter en op, sinds kort ook op Instagram. Oh, kijk, jullie gaan een beetje tijd mee. Ja. Aan de <laughs> andere kant uh, maken we natuurlijk gebruik van... Uh, ambachtelijke technieken voor het maken van onze boeken. Uh, ouderwetse boekdruk. Uh, dan zal ik ook een klein gedichtje voordragen uit... Uh, uh, Avondgaarde, ons handgemaakte poëzieperiodiek. En dan misschien maar in het thema over het vergeten van de kennis... Um, en Ambacht, um, een gedichtje dat daar toevallig mee te maken heeft van eigen hand. Het heet De Titanen. De tijd van de Titanen is vervlogen. Ons rest slechts nog hun voetstap in het zand. Waar zijn er iedere de streling van hun hand nog kennen en de blikken in hun ogen? De grote die ooit liepen op de aarde... Hun schimmen dwalen thans voorgoed verweest in de papavervelden van de geest... en hebben in de wereld nu geen waarde. Waar zijn er die de woorden uit hun monden nog kennen en hun kruimspoor in het woud? Het spoor verwaait en ik word oud. Na mij weet niemand meer dat zij bestonden. Nog een tweede en laatste, um, een heel ander gedicht, want... Waarom doen we dit nu eigenlijk allemaal, al deze moeite? Uiteindelijk gaat het toch om de liefde. Een nagemaakte dageraad en wie daarin te schijnen staat. De zon die in mijn huis opging, met wie, met wie en hoeveel malen. Dat aantal, teller van de breuk waarin ik leef. Verlangen, ach, het vreemde ding waarom ik zo onstuitbaar zing... Die breuk. Eén mond, granaatappel die openbrak, één mond tors ik het zwaarst in dit kunstmatig licht aan deze zelfbedachte hemel. Die mond, ik wist haar luisterrijk de mijne, acht uur per dag in een of ander pand, een trein die ik niet ken, een nieuwe stad. O, oh, weer half zeven, weer dit lege bed. Een zekerheid is in hereniging als jou nu maar iets soortgelijks beving. Heren, super dat jullie er waren vandaag en uh, tot een volgende keer. Ja, het brengt een eind aan deze uitzending, Paperback Radio. Morgen zijn we er weer tussen twee en drie en direct na drieën. Weer hele andere programma's van Amsterdam FM in het Tropium Museum. Maak er een fijne dag van.